Giselo Thomasen met het NOS-journaal. Steeds meer kinderen groeien op met stiefouders en halfbroers en zussen. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat in 2017... ruim een half miljoen kinderen onder de 18 jaar... minstens één stiefouder, stiefbroer of zus... of halfbroer of zus hadden... zo'n 16 van alle minderjarige kinderen. In 1997 waren het er nog 348.000. De Amsterdamse burgemeester Halsema maakte zich een dag voor het antiracisme-protest op de Dam zorgen over de betoging... meldde het tv-programma Show News en de Telegraaf op basis van stukken van de gemeente. Uit appverkeer blijkt dat de burgemeester er rekening mee hield dat er veel meer mensen zouden komen dan de paar honderd die werden verwacht. Op 1 juni betoogden op de Dam duizenden mensen naar aanleiding van de dood van de zwarte Amerikaan George Floyd... die omkwam door politiegeweld... Bij het protest hielden de meeste mensen zich niet altijd aan de anderhalve meter regel. Luchtvaartmaatschappij KLM en de pilotenvakbond VMV hebben een akkoord bereikt over kostenbesparingen en lagere salarissen voor piloten. De instemming van de piloten was een voorwaarde van de overheid voor financiële steun ter waarde van 3,4 miljard euro. Eerder gingen de vakbonden voor het cabine- en grondpersoneel al akkoord. Kamerlid Carla Dick Faber van de ChristenUnie stopt er na de verkiezingen mee. Ze stelt zich niet meer beschikbaar, schrijft ze in een verklaring. In juni had ze zich nog gemeld bij de selectiecommissie voor een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst. Maar een paar weken geleden trok ze haar sollicitatie in. Dick Faber zit sinds 2012 in de Tweede Kamer en houdt zich nu onder meer bezig met landbouw, klimaat en milieu... Ze noemt haar besluit om te stoppen niet gemakkelijk... maar zegt dat ze meer tijd wil vrijmaken voor andere zaken. Het weer. Vannacht is het droog, overwegend en het is 6 tot 10 graden. Overdag in het noorden af en toe zon, verder bewolkt en soms wat regen in het zuiden... en het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. Een zomerhit.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 Standing at your door, fumbling for your keys, and I kiss you. Ask me if I wanna come inside, cause we didn't wanna end the night. Then you took my head. 6.9 FM See you Let it go.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 Antes tú me pichabas, tú me pichaba. ahora yo picheo, antes tú no querías, no querías, ahora yo no quiero, no, antes tú me pichabas, ahora yo picheo, antes tú no querías, ahora, no ahora, no quería. ahora yo no quiero, no, tranqui, yo perreo sola hey. yo perreo sola, perreo sola Yo perro sola, <risas> hey. yo perro sola, okay. perro Ay, ay, ay, ey, que a ningún baboso se le pegue. La disco se prende cuando ella llegue. A los hombres los tienes de hobby. Een malcriefje, como Nairobi. Y tú la ves bebiendo de la botella. Los ni las nenas, quieren con ella. Tiene más de 20, me enseñó la cédula. Del amor, es una incrédula. Ella está soltera, antes que se pusiera de moda. No creen amor, le de el foda. El DJ, la pone, se la sabe toda. Se en la mesa, y que se joda. En el perreo no se quita. Fumir se pone, bella quita. Te llama si te necesita. Ella perrea sola, Ella perrea sola, ella perrea sola, perrea sola, sola. Ey, ella perrea sola, ey, ey, ey, ey, ey, ey. Ella perrea sola. Tiene una amiga problemática y otra que casi ni habla, pero la tres son una diabla mini Falta. Los feelings en los libros en los cuartos Y me dice papi Papi si sí, endura sí, como Nati oh, Borrachi loca a ella no le importa Vamos a perrear la vida es corta oh, Y me dice papi Papi si endura sí, sí, como Nati oh, Después de las 12 no se comporta oh, Vamos a perrear la vida es corta tú me pichabas, tú me pichabas Ahora yo picheo Mm. Antes tú no querías Como cuando yo dije Ahora eso? yo no quiero Pero, pero. No. antes tú me pichabas nah. Ahora yo picheo Yo no no. nunca te he pichado Antes tú no querías Ay, Ahora no. yo no quiero No Tranqui yo perreo sola mm. hey. Yo perreo sola Perreo sola mm. Mm. Perreo sola <laughs> Zet je radio in het zand. Voor zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. Ik denk nog vaak aan hoe het toen begon.